1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de deur van een Joodse restaurant in Amsterdam is vanochtend een verdacht pakketje gevonden. Een deel van de straat is door de politie uit voorzorg afgezet. En volgens de regionale nieuwszender NH vond een medewerker van het restaurant een doos waar draadjes uitsteken. Het Joodse restaurant was eerder doelwit van vernielingen. Het medisch centrum Leeuwarden is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Uit voorzorg heeft het ziekenhuis de computerverbinding met de buitenwereld stilgelegd. Daardoor kunnen er geen gegevens worden uitgewisseld met andere ziekenhuizen. Ook kunnen patiënten tijdelijk niet bij hun medische dossier. De kosten van het ophalen van afval gaan in de meeste gemeenten dit jaar flink omhoog. Met gemiddeld bijna 6 procent. Ook de OZB, de onroerende zaakbelasting en de rioolheffing stijgen in de meeste gemeentes. blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het ophalen van afval wordt duurder doordat gemeentes meer kwijt zijn voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Ook levert ingezameld papier en plastic minder op. En Kjeld Nuis mag volgende maand gewoon meedoen aan de WK-afstanden op de 1000 en de 1500 meter. De geschillencommissie van de KNSB heeft het beroep van Team Reggeborg afgewezen. Dat team vond dat hun schaatsers Tap en Koen Verwij recht hebben op de startbewijzen... omdat ze zich op het NK hadden gekwalificeerd. En Nuis ontbrak dat toernooi vanwege griep... maar kreeg van de KNSB vanwege zijn aparte status twee aanwijsplekken voor het WK. Het weer nog, vooral in het oosten af en toe zon. Het blijft ronduit zacht met maxima van rond de 10 graden. Ook waait het de hele dag stevig. En er trekken nu al vanuit het westen stevige regenbuien van west naar oost. Aan het einde van de middag wordt het dan vanuit het westen droog. Morgen soms wat zon, het blijft dan droog en het wordt 8 tot 11 graden. Nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar dus. En ook blijft het morgen stevig waaien. En dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 It is no... since day Het eerste uur met het tweede uur zijn we al bezig. Daar begonnen we met Spender Ballet op de barricade. En dan hebben we ook nog Someone Like You van Adele. De inwoners van Zandvoort en Bentveld kunnen gratis een aan aanhanger lenen van landen voor het wegbrengen van grof huishoudelijk vuil. Het is een extra service en de aanhanger kan drie uur lang gebruikt worden... op vertoon van een identiteitskaart en het betalen van een borg van 50 euro. De aanhanger kan online worden gereserveerd bij Spaanlanden... en u kunt de aanhanger ophalen bij de remise... Onno Kamerlingstraat, nummer 20, in Zandvoort. En het is alleen voor particulieren. De service is uitsluitend voor particulieren... en bedoeld om grofvuil weg te brengen. Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de container past... of hiervoor te zwaar is, zoals afgedankte huis, huisraad, tuinmeubelen afval of kapotte elektrische apparaten. Ja, en ik hoop niet dat u loopt, wat de Bengel zegt, als een Egyptie. Walk like an Egyptian. They bring you more All the school kids So of books They're like the punk And the metal band When the buzzer rings for oh, hey -oh. They're walking like An Egyptian All the kids in the marketplace They say Walk like an Egyptian Moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe een Egyptian loopt. Maar nou ja, goed, dat maakt niet uit. De derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. En dat is morgen om 8 uur. Elke derde donderdag van de maand is er live muziek bij het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur s'avonds. Zingen songwriter, akoestisch en semi-akoestisch ensembles en meer. En 16 januari, morgen dus, is het live met Mike Janmaar. En de locatie is het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummer 10. Ja, en wat ik nu ga draaien... ik weet zeker dat ik mijn sidekick... In Imka daar een heel groot plezier mee doe. Imka, deze is voor jou. Het is koud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.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 Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een door ons verhaal oh, Het is net of ik tegen een muur praat Doe tenminste als of niet We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh,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 Nee, ik had het nooit van jou verwacht En waarom breek je alles af? Is het omdat Je eigenlijk geen wind om mij gaf Wat ben jij ha? Het is net of je tegen hem nu praat Doe hem niks minste hand dus We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot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 Dat was Katy Perry met Roar. De boerenorganisatie Agraactie heeft laten weten... dat de boeren opnieuw actie gaan voeren. De groep wil op één datum op veertig opvallende locaties... door heel Nederland agrarische producten gaan aanbieden. De boeren zullen actie voeren bij de druk bezochte plekken... als supermarkten en winkelcentra. Die zullen volgens Agraactie worden aangekleed... met tractoren en spandoeken. Ergens in de komende acht weken moet de actie gaan plaatsvinden. Prijs is niet in verhouding, zeggen ze, en vindt heel Nederlandse producten in supermarkten verkocht worden tegen een prijs die niet in verhouding staat tot wat boeren ervoor krijgen. Om aan de consumenten te laten zien en voelen wat een Nederlandse boer over het algemeen voor een product krijgt, zullen de producten voor het bijna symbolische bedrag van de gemiddelde opbrengst van de boer verkocht worden. Nou, dat is niet zo mooi. Maar de volgende is zeker goed op zijn plaats. Die zwoegt er het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste. En drukt op alles voor. Die werkt ook op zondag. Die werkt al die deur. Die vaak bij voor voordoet het vuur. Meestal in zachte bergen. Giet hij naar de Want de die moet ook we can't even look at it, but it's really cool. It's a man who's small. The poor dad is the kill. The poor is the kill. The poor is the kill in the world. With machines met and metal bewerkte boersenland, maar alleen de fabrikanten van de Geld niet. Met die hoge rente staan, levert hebben we u te hangen, maar ook van mijn Het is Wie heeft geen bakse meer het gaar? Wie zit overal op de laag? De balastics de het laatste beetje poel. De balastics kraapt het laatste beetje poel. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Vanaf het einde van de ochtend trekt er een gebied van bewolking en regen van west naar oosten over het land. Later in de middag en in de avond wordt het vanuit het westen uit weer droog en klaart het breed op. Het is wederom erg zacht met een maximumtemperatuur van ongeveer 12 graden. De wind is zuid tot zuidwesten en matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig tot hard, 6 tot 7 bijvoorbeeld. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en neemt af naar matig. Langs de kust vrij krachtig. Vannacht is het helder en er zijn brede opklaringen. De minimumtemperaturen variëren van 2 graden in het zuidoosten... tot 5 graden in het noordwesten. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig, langs de kust vrij krachtig. De onderdag overdag is het vrij zonnig en droog. Jaal kan er in de loop van de dag sluierbewolkingen overdrijven. De maximumtemperatuur ligt tussen 9 graden in het noordoosten... tot 12 graden in het uiterste zuiden van het land... De wind is zuid tot zuidoost en zwak tot matig. Langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. En in de avond mogelijk krachtig naar zes boven. En ik heb het van de KNMI in de beeld. Ooksamen is de plaats voor de ontmoeting en de gezelligheid in Zandvoort-Noord. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u ook bij ookzamen van half twee tot vier uur deelnemen aan spelletjes. En dat kostte 2,50. En creatieve activiteiten. Dat kostte 3,50. Maar er zit wel koffie bij. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Loop gewoon eens lekker bij ons binnen en doe mee. Onze beroepskrachten en vrijwilligers staan klaar... om u een hartelijk te ontvangen. Ook op zondag... ...kunt u ook meedoen met Ooksamen als eerste... ...elke eerste en derde zondag van de maand van half elf tot half vier... ...dan kost 9,50. Speciaal voor Ooksamen rijdt de belbus op deze zondagen. En informatie en reserveren kunt u op telefoonnummer 5717373. Ik herhaal, 5717373. Ja, dat was een, een heel mooi plaatje. En dan gaan we even door met... Fleetwood Mac, need your love so bad. Lying fields of gold. Who I am chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face, it's like a shadow. All my wall Something that That I can touch A heavenly As it calls the shelter of my man Hides my love and my tears And I keep on looking For a reason which is not here.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 useless to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. Golden Odee. Ja, we hoorden net naar, we hoorden nu QB in de Blister met The Window of My Eyes. De All oldies die ik uitgezocht heb, dat is Fairground. En dat is een nummer van de Britse band Simply Red uit 1995. Het is de eerste single van hun vijfde studioalbum live. Na een aantal jaren afwezig te zijn, scoorde Simply Red met Fairground weer een hit in Europa. Het nummer bevat een sample van het nummer Give It Up van de Nederlandse housegroep The Good Man. In de Verenigde Koninkrijk werd het de nummer 1 hit. In de Nederlandse top 40 haalde het nummer de zesde positie. En in de Vlaamse Ultra top 50 wist het nummer de nummer 2 positie te bereiken. Goed, wij gaan luisteren naar Simply Red met Fairground. plaatje. De KNVB gaat de wedstrijden niet verplaatsen eh, in verband met de Grand Prix op 3 mei in Zandvoort. Voetbalclubs hadden in september hiervoor een verzoek ingediend in verband met de verwachte drukte in Noord-Holland. Alle wedstrijden in de derde, 33ste speelronde van de Eredivisie beginnen gelijktijdig om half drie en de Formule 1 begint die dag 40 minuten later. Het probleem zou niet zozeer zijn dat de race in Zandvoort... te veel aandacht naar ze toe zou trekken. Maar vooral de verwachte drukte in de regio... en de provincie Noord-Holland kunnen problemen opleveren. Die dag neemt AZ het thuis op tegen FC Utrecht. En voor Ajax staat in Amsterdam het duel met VVV Venlo op het programma. Dus ja, ze zullen gewoon lekker moeten gaan voetballen. En, en uh, ja, misschien moeten we wel met z'n allen lekker in de file gaan staan. Toms for ...waren Suzanne en Freek. Als het avond is. Ja, het is nog geen avond. Maar we gaan het laatste liedje draaien... ...voor deze uh, lunch op de woensdag. En ik heb uitgekozen... ...Imagine van John Lennon. Ja, het zit er helaas weer op. Ja, er is niks aan te doen. En uh, ik graag tot volgende week woensdag. Dan ben ik er weer. En uh, een heel goed weekend. Graag tot volgende week. I